6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus veroordeelt de bezetting van een varkensboerderij in Bokstel. Hij wil deze week bij het boerengezin langsgaan. Bijna de hele Tweede Kamer is verontwaardigd over de actie... en wil dat er hard wordt opgetreden tegen de activisten. CDA-kamerlid Geurts noemde het een gitzwarte dag voor het gezin... dat volgens hem tien uur lang in angst heeft gezeten. Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren keurt de bezetting af... maar is het wel eens met de boodschap? Volgens haar gaan er elk jaar 6000 varkens dood van ellende in megastallen. Gisteravond zijn 76 activisten en een tegendemonstrant opgepakt. Ze zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten. De levenslange celstraffen voor twee broers uit Hogeveen... die drie roofmoorden pleegden, blijven staan. Dat heeft de Hoge Raad in Den Haag bepaald. Bij de Drense moorden in 2012 en 2013 kwamen een 55-jarige man... en een ouder echtpaar om het leven. De broers waren in cassatie gegaan... omdat ze levenslang volgens hen onmenselijk is... en daarmee in strijd met de Europese mensenrechten. Daarnaast wilden ze aantonen dat er geen sprake was van voorbedachte raden. De Hoge Raad ging daar niet in mee, waardoor de straf voor de broers nu definitief is. WhatsApp denkt dat een bedrijf dat met overheden samenwerkt achter de hek zat... waardoor het mogelijk was om smartphones af te luisteren. Inmiddels is het lek gedicht. Volgens de techbedrijven is een beperkt aantal gebruikers getroffen... maar aantallen worden niet genoemd. Zondagavond werd een Britse mensenrechtenadvocaat nog gehackt... die onder meer werkt met dissidenten uit Saoedi-Arabië. Max Verstappen is blij dat na 35 jaren weer een Grand Prix Formule 1 wordt verreden in Nederland. Vanochtend werd bekend dat in mei volgend jaar weer gestreden wordt op het circuit van Zandvoort. Verstappen noemt het een snelle baan met enkele hellende bochten en soms wat krap waardoor inhalen lastig is. Bij fouten hang je volgens hem zo in de muur. Het weer is zonnig en er is ook wat sluierbewolking. temperatuur loopt uit een van 14 tot 18 graden. De komende nacht is het helder, aan de grond kan het dan licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. In de regio staan nog 27 files. Een dikke 90 kilometer bij elkaar opgeteld. Op deze wegen nog 10 minuten extra. De A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. 9 kilometer. En een stukje verderop tot aan Haarlem Zuid. is dus het weer over 6 kilometer langzaam rijden. In beide gevallen dus 10 minuten vertraging. De A208 van Haarlem naar Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. 2 kilometer. En ook dus 10 minuten extra.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dankjewel namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort. uit de studio van ZFM is dit het Topini-programma van Zandvoort, waar u mee kunt praten over politiek, wetenschap, cultuur, maatschappij, het circuit. En natuurlijk Zandvoort zelf. Dus blijf luisteren. Tweet erop los. Laat een Facebook-bericht achter of bel naar de studio om mee te discussiëren met het meest spraakmakende programma van het ZFN. Zandvoort aan het woord. Ja, dames en heren, welkom bij Zandvoort aan het Woord. Uh, mijn naam is natuurlijk Bastiaan Toornet en ik ben uw presentator... voor kom om de komende twee uur. En in de studio zit natuurlijk mijn vertrouwde site Kik Marijes Robos van de website plusenbeetje.nl. En uh, wij hebben natuurlijk vandaag hier in Zandvoort een feestje te vieren... want het gaat allemaal uh, door... weekend ook weer hier in Zandvoort. Op het circuit is bij de Jumbo-dagen. Uh, daar moet ik ook even over zeggen. Dat wij als ZFM de hele... Uh, uh de hele weekend ook uitzenden... vanaf het uh, live, vanaf het uh, circuit. Uh, elke dag van 9 tot ongeveer 5 uur... Uh, s avonds uh, hebben we een uh, uitzending. En die staat, uh, uh, uitzending staat helemaal... in het uh, teken van het geluid van Zandvoort. Maar natuurlijk, nu zijn we allemaal blij... en overal zie je uh, vlaggen uithangen. Uh, want we hebben de formule ingekregen... hier in Zandvoort. Het gaat allemaal door. Dus vanaf volgend jaar 2020 hebben wij de uh, Grand Prix. Uh, dus we het feestje uh, van Zandvoort blijft bestaan. Uh, dat voor dat. We kunnen daar natuurlijk nu niet veel verder over hebben. Maar komend weekend zal het er natuurlijk ook wel heel veel over gaan. Uh, verder uh, vandaag, dames en heren... gaat onze uitzending geheel... Uh, staat hier geheel in het teken van de Europese verkiezingen. Want die zijn er bijna ook weer. 23 mei gaan we met z'n allen weer naar de uh, stembus... En natuurlijk uh, kunt u zo meepraten over uh, deze uitzending... Uh, door een mailtje te sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl... of via onze Facebookpagina. pagina Zandvoort aan het woord. Of u kunt natuurlijk bellen naar, het, uh, naar de studio... door te bellen met 023 573 0393. Dus dat is 023 573 0393. Nou, en voordat we helemaal verder gaan... Moet mij namelijk eerst even iets van het hart. Hoewel ik in veestemming ben, um, kreeg ik vandaag ook een minder goed bericht. Uh, althans, een minder goed bericht. Iets waar ik een beetje pissig over was. Uh, het is namelijk uh, zo dat ik vanavond natuurlijk... Uh, uh, heb ik weer eigenlijk het programma 1 op 1. Waar ik met een lokale politicus praat over henzelf. Een soort zomergasten, maar dan op de radio. Um, fractievoorzitter Karim El -Ga Gabi van GroenLinks... en Martijn Hendricks van uh, de VVD... Uh, zijn natuurlijk hier al eerder geweest. Um, en het was de bedoeling om deze week... gewoon weer een volgende fractievoorzitter te hebben. Nou kreeg ik totaal geen red op mijn mailtjes. Misschien heb ik er... Uh, uh Mail te laat verstuurd. Misschien is het ook wel zo dat het vorige week erg druk was. Want uh, dat weten we dan. Omdat uh, de uh, voorzitter hier bij ZFM natuurlijk ook in de politiek zit. Um, en zij het vorige week enorm druk had. Um, dus uh, dacht ik op een gegeven moment van nou dan ga ik het even anders doen. Uh, dan ga ik een uh, partij benaderen die momenteel niet in de uh, lokale politiek bij ons hier zit. Maar wel heel populair hier is in Zandvoort. En natuurlijk uh, in de, uh, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen... eventueel wel mee wil gaan doen. Uh, dus ik had de lokale voorman van Forum van de Democratie uitgenodigd. En hij had aangegeven om vanavond in de uitzending te komen... Ik weet echter niet wat er gebeurd is. En ik weet niet of de landelijke partij hem teruggeroepen heeft. of dat hij zelf uh, koude voeten heeft gekregen. Uh, maar het uh, volgende mailtje ontving ik uh, vanmiddag. Beste Bastiaan. En ik heb het echt over Verbiddag. Dat was om vier uur vanmiddag. Uh, beste Bastiaan. Ik zou vanavond komen in de uitzending. Echter zie ik hier toch vanaf. Na klein onderzoek blijkt u een nogal duidelijke vertegenwoordiger te zijn. van de lokale partijmagnaten en te behoren tot de politieke elite waar wij juist tegen vechten. Daarom, vecht is trouwens met CH, meneer, um, daarom zie ik niet uh, hoe de uitzending mij goed uh, zou kunnen doen of nog dat het kan leiden tot een goed gesprek. Ik wens uh, niets meer met u, uh, met u uh, mee te werken en ook niet met uw gesubsidieerde instituut. Um, ZFM is maar een heel klein radiohoofdje. Maar goed. Uh, vriendelijk groet, Bo Roelof van Burlet. Uh, dat is de naam. Uh, nu weet ik dat deze partij erg populair is in Zandvoort. Maar. Uh, uh Heel eerlijk, ik vond dit ronduit belachelijk. Uh, luisteraars, we zijn uh, hier een onafhankelijke lokale radiozender... die aan ieder politiek geluid de ruimte geeft. Alle partijen worden voor mijn programma's uitgenodigd. En ik zal niemand oneerlijk behandelen, ook al zou. Ik het niet met hen eens zei. Uh, ik kan het voorbeeld ge geven. Ik ben absoluut geen fan van de VVD. Nooit geweest. Zal ik waarschijnlijk ook nooit worden. Maar... Uh, de 1 op 1 uitzending met Martijn Hendricks. De fractievoorzitter hier van de VVD was 1. Heel gezellig. 2. Heel goed. En erg inhoudelijk. Dus, uh, en ik kan, mag nu beschouwen dat Martijn Hendricks vind ik een leuke vent. En hij heeft de hart op zijn goede plaats. Ook al zijn we het politiek totaal met elkaar oneens. Ik hoor niet tot uh, enige vorm van politieke elite of een partij. Um, uh, ik ben slechts een klein theatermakertje... die uh, vrijwillig ook presentator is. En uh, voor Marije kan ik bijna hetzelfde zeggen... dat zij uh, dit puur vrijwillig doet. Gewoon omdat we het leuk vinden. En uh, we vinden dat het debat los mo moet komen. En uh, dat heeft niets te maken met politieke voorkeuren verder. Um, ik ken deze beste man niet. Uh, ik heb hem verder nooit gesproken dan behalve de mail... Um, maar, uh, en ik heb hem ook niet van tevoren uh, veroordeeld... of wat dan ook, omdat hij van vorm zou zijn. Uh, maar ik wens ook niet van tevoren veroordeeld te worden. Wat vind jij ervan, Marije? Ik vind het ronduit onbeschoft. Wel, hè? Ja, om vier uur als je s'avonds een uitzending hebt. Mm -hmm. Dat spreekt toch meer van elite dan... Um, als je gewoon netjes hier was gekomen en het gesprek aan was gegaan. Ja, nou ja, dat vond ik dus ook. Ik vind dat hij zichzelf een beetje ver aan t, ja, boven de rest uit uh, probeert te uh, steken. Ja, dat... Uh... Ik snap hem niet. Laat, laat, ik, nee. laat ik zeggen, ik snap hem niet. Ik snap niet wat hij uh, bedoelt. Mm -hmm. um, ik denk dat als je jezelf profileert als een elite partij... <laughs> <laughs> of boreale uilen... Mm -hmm. Oh nee, uil van Minerva, boreale dingen. Ja. Ik kan er niet eens meer over <laughs> praten. Ik, <laughs> ik ben gewoon helemaal perplex... Uh, ja. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, iedereen mag zijn eigen politieke voorkeur hebben. Dat uh, ben ik helemaal weg. Maar ik wens niet op deze manier behandeld te worden door een partij. Maakt niet uit welke partij dat is. Uh, maar nu was het dus Forum van Democratie. Nou, genoeg over dit uh, onderwerp. Want uh, we hebben al uh, we hebben genoeg andere onderwerpen. Uh, maar uh, nou zou ik wel... Uh, uh, Daarvoor moet ik nu wel aangeven dat er vanavond dus geen uitzending is van 1 op 1. Aangezien de gast vanmiddag om 4 uur opeens mij een mailtje stuurde en af zei. Um, over twee weken zal er wel gewoon weer een uh, uitzending zijn van 1 op 1. Um, en dan uh, zitten we, uh, um, ik hoop, degene uh, van D66 hier dan te... En uh, goed, dan gaan we nu naar eerst, en dan mag je straks raden, nummer 3, Hey, how you been? I wonder, do you ever think of me? Say, am I wrong? To wonder if it could be you and me? Is it too late for love? Mm -hmm. Is it too late for love? I wanna know, is it too late for love? I can take no more. Is it? I could be the sun that lights you dark. Maybe I will let you whirl with just one spark. to say. Mensen en heren. Dat was nummer drie. En heb je al een idee, Marije, wat het is? Nee. En hier <laughs> is dan nummer twee. Want kijk, Steve. No, I can't stay here longer. You cannot make me cry. So I will leave you to wonder. What will become of our Fingerprints, echoes, rivers of loneliness, heating. Ja dames en heren dat was natuurlijk nummer 2 en dan nu nummer 1 A broken heart is all that's left I'm still fixing all the cracks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 Ja, dames en heren, dat was natuurlijk Duncan Lawrence... Uh, en hij staat bij het Eurozongfestival, uh, uh, staat hij nog steeds bij de boekmakers, staat hij nog steeds op nummer 1. Uh, nu hebben zij het wel vaker mis gehad, maar ze hebben het bijna even vaak uh, juist gehad. Dus het zou best wel uh, apart zijn als het dit jaar wel eens een keer zou lukken. Uh, nummer 2 is momenteel Rusland met het nummer Scream. En nummer 3 staat Zweden met Too Late for Love. Uh, volg jij het Euro Festival? Dat is echt een hele... Ik, stel, ik, ik hoorde net, er namelijk net iets zeggen. <laughs> ik heb namelijk net eerlijk toegegeven dat ik niet eens wist dat het dit weekend was. Nee. Ik, ja, ik, um, je hebt er niks mee. Nou, niet zozeer dat ik er niks mee heb, maar het was me niet echt duidelijk dat het dit weekend was. Ik, was nee. en ik ga niet mee in die hele ha -ha -ha -ha -ha. Ik, um, ja. Maar kijk je het? Ik keek het vroeger. Ik je keek, keek het vroeger? Het ik kijk het niet, het niet meer. meer. Nee. nee, ik ook niet meer. Ik bedoel, ook al enige jaren niet meer. Maar in principe uh, uh, zijn er heel veel mensen... Ja, ik volg het niet, maar ze kijken wel altijd. Nee, want ik vind het allemaal een beetje poppenkast geworden. Ja, ja dat, dat is je, wel waar. Als je een mooi liedje hebt, dan moet je er heel veel poppenkast omheen hebben... om nog te kunnen winnen. winnen. Ja. Ja, ja, en dat is wel jammer. Dat en het is uh, natuurlijk allemaal vriendjespolitiek. Ja, helaas wel. En <laughs> dat, dat, dat zien we nog wel eens ergens anders. Dan gaan we nu natuurlijk over... De gast van deze week. En vandaag zijn de gasten van deze week... Marije en ik. <laughs> uh, het is namelijk zo dat de Europese verkiezingen... die donderdag 23 mei gehouden worden uh, in dit land... Uh, uh, nogal veel vragen met zich meebrengen. Uh, de meeste landen uh, in Europa stemmen trouwens uh, zondag 26 mei. Dus de verkiezingsuitslag krijgen wij ook pas op zondag 26 mei. Niet op, uh, hoe heet het, op uh, de 23e al. Uh, dat is namelijk omdat we uh, uh, bijna alle Europese landen... dus op de zondag uh, stemmen, 26 mei. Alleen Nederland en uh, Engeland uh, stemmen op uh, donderdag... Uh, Um, Engeland omdat zij altijd op donderdag stemmen. En in de Nederlandse kieswet staat uh, heel duidelijk... dat wij niet op zaterdag of zondag uh, verkiezingen mogen houden. Behalve dan voor het Eurosongfestival. Um, en daarom uh, uh, gaan wij het nu... Uh, hebben over de Europese verkiezingen met ons tweeën... om ook een heleboel vragen van ruist, luisteraars te uh, beantwoorden. En de stelling die wij daarbij hanteren is... De Stelling... Gemiddelde Nederlander weet te weinig van, de Europese, van het Europese parlement om erover te kunnen stemmen. Laat ons uw mening weten door te mailen naar redactie. At Een bericht te schrijven op onze Facebookpagina uh, at zandvoort aan het woord. Of bel met de studio. En kom live in de uitzending: door te bellen met 023 573 0393. Uh, dus dat is 023 573 03. 9, en dan gaan we nu naar de Rubik. Bye. Ja, dames en heren, en deze week gaan we in de rubriek Ramaware uh, procedures van gemeentes in Nederland aan de kaak stellen. En um, ieder jaar gebeurt deze, uh, gebeuren daar namelijk nogal grote. Uh, fouten bij en vooral bij de grotere gemeentes. Uh, dat is ook wel logisch omdat er meer inwoners zijn. En een van die fouten is dat de mensen uitgeschreven worden van adressen zonder dat deze mensen zichzelf hebben uitgeschreven van deze adressen. Um, um, of dat zij zich ergens anders hebben ingeschreven. De, zij hebben daar zelf dus niks voor gedaan. Om uh, een of andere reden krijgt de gemeente van uh, namelijk dan te horen dat de brieven die zij gestuurd hebben terug worden gestuurd. De gemeente gaat dan, uh, dat is de procedure... gaat dan een onderzoek instellen. En dat doen ze vervolgens om uh, door een brief te sturen... naar de, uh, Ik zie Marij al heel erg in de last schieten. Een brief te sturen naar het adres waar de brief van teruggekomen is. Um, uh, um, in... Op die brief moet je dan binnen 14 dagen reageren. Als je dat niet doet, uh, dan word je automatisch uitgeschreven... uit het gemeentelijke, gemeentelijke register. En uh, dan krijg je uh, een uh, aanduiding achter je naam te staan... met vertrokken, met uh, onbekende bestemming. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je naar het buitenland bent vertrokken. Of dergelijke. Je bent in één keer uit Nederland geschreven. Uh, een man in Amsterdam uh, wist... Uh, Wist namelijk niet dat dit pas geleden bij hem gebeurd was. Dit stond namelijk ergens in een artikeltje. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er zelf namelijk ook ooit eens mee meegemaakt. En uh, Javi Koesman heeft er zelfs een heel stukje over gemaakt. En als Cabresjo. Uh, maar deze man uh, heeft onlangs dit bericht. Uh, hij uh, uh, kwam er namelijk achter dat zijn paspoort niet meer geldig was. En wilde zijn paspoort. ...paspoort verlengen. Hij kwam bij het gemeentehuis... ...en daar kwam hij tot de schrikbare... Uh, uh, ...schrikbarende ontdekking... ...dat hij uitgeschreven was. Uh, hij wilde zich dus... ...direct weer inschrijven, Alleen, uh, dat kon niet. Aangezien je daarvoor... ...een geldig paspoort of identiteitsbewijs... ...nodig hebt. Een rijbewijs werd niet geaccepteerd. Uh, ik neem aan dat u het probleem ook al ziet. Hij vroeg dan of hij eerst zijn paspoort kon verlengen. Maar dat kon niet, aangezien hij niet meer in Amsterdam ingeschreven stond. Nou, wat hij moest doen, was dat hij naar Den Haag moest. Want daar kan je je dan opnieuw inschrijven. Nou, hij naar Den Haag, daar kreeg hij alleen weer te horen... dat zijn paspoort ongeldig was, omdat hij inmiddels was verlopen... en hij zich alleen in kon schrijven in Nederland... met een geldig legitimatiebewijs. De snelste manier om dit op te lossen voor deze man... was om naar Duitsland te gaan. Daar bij het consulaat een nieuw paspoort aan te vragen. Drie weken later terug te gaan naar dat consulaat... om zijn nieuwe paspoort op te halen. Om vervolgens naar Den Haag te gaan... zich opnieuw in te schrijven in Nederland. Eh, waardoor hij zich vervolgens weer kon inschrijven op zijn adres... Thuis. En dat allemaal omdat er een brief teruggestuurd was naar de gemeente. Um, wat was er nou precies gebeurd? Deze man heeft nog verder onderzoek gedaan. Bleek nou, de postbode had zijn brief van de Belastingdienst uh, van de gemeentelijke Belastingen bij een man ergens in een andere straat in de bus gedaan. Deze man had heel netjes um, adres onbekend op de brief gezet en hem teruggestuurd, want hij wist niet waar het werkelijke adres was. Deze man heeft netjes gehandeld... maar daardoor ging het uh, gemeente uh, het onderzoek instellen. En uh, ik weet natuurlijk niet hoe de man zonder paspoort... Uh, de, uh, uh, hoe heet het, geen, uh, niet heeft kunnen reageren op de brief van de gemeente... of hij wel werkelijk uitgeschreven zou moeten worden... Alleen het kan natuurlijk, als dat bijvoorbeeld in augustus zou gebeuren en iemand is twee weken op vakantie, dan kan je niet binnen veertien dagen reageren. Het is een rare situatie, maar het is een hele ware situatie. Marije, wat zeg je erop? Regen die kost allemaal gedekleden terug van de gemeente? Nee, tuurlijk niet. Dus dan die reis... En waarom Duitsland? Wat is dat voor ontzettend? Nou, nee, België had ook gekund. Maar, ja, maar... Dat, uh, het probleem is dat uh, in Nederland kon hij zich dus niet meer zomaar inschrijven. En aangezien je hier geen consulaat of dergelijk hebt, is dat een heel erg gedoe. Omdat je je dan moet bewijzen, dat is het blachelijkste wat erbij stond, bewijzen van leven. Maar bewijs van leven zou ik voorstellen... dat als je voor die man voor zijn neus staat... dat dat een bewijs van leven is. Maar dat blijkt volgens de, gemeente, volgens de ambtelijke taal... niet een bewijs van leven zijn. Um, wat je wel kan doen is naar een consulaat... alsof je je paspoort kwijt bent... of dat je paspoort net is uh, hoe heet het, uh, uh, verlopen in het buitenland. En dan kan... Kunnen ze daar, kunnen ze dus wel een nieuw paspoort voor je aanvragen? Het is echt de krankjorum voor woorden... maar dit is de Nederlandse regelgeving. Kan je niet gewoon in Schiphol gaan voor een noodpaspoort dan? Als je ja, op Schiphol ja. aankomt en je paspoort is verloopt, krijg je het ook gewoon. De, niet. Ik weet niet of dat. De, of dat ook geldt hiervoor. Maar het zou best kunnen dat dat ook gekund had. Dan had hij niet helemaal naar uh, Duitsland hoeven ja, te gaan. Ik vind het echt bizar. Maar Sorry. het is echt een hoezo, hoezo brieven. Ga langs. Ja, ja, da mijn... ja, dat vind ik ook. Of doe. <laughs> een e-mail. Zoek telefoon. een e-mail. Social media, of die man daar inderdaad nog woont. Mobiele telefoons? Ja, nou ja, niet? bijvoorbeeld. 2019 <laughs> is er een manier om te vinden. Facebook misschien uh, iemand benaderen? Ja, ik, ik zou het wel weten hoe ik iemand moet vinden. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik dat, ook. Uh, maar ik vind het meest vreemde dat als je geen bewijs krijgt... dat iemand, uh, hoe heet het, uh, ergens anders naartoe vertrokken is. Dus als ik me opeens in Haarlem ga inschrijven... dan krijgt de gemeente daar een berichtje van. Maar... Als dat nou niet gebeurt, gaan ze je toch uitschrijven. En misschien was die meneer wel overleden en lag hij dus al weken in zijn huis. Ja, dus dan gaan we ook niet <laughs> aanbellen. Nee, ze sturen <laughs> nog een brief waar hij op moet reageren. <laughs> <laughs> dus je stuurt een brief, krijgt een antwoord. Ga je nog een brief sturen, krijg je weer geen antwoord. En dan denk je, nou ja, nee, die is vertrokken. Voor hetzelfde ja. geld is het iets heel anders <laughs> aan de hand. Kom op. Ja, het is een, een beetje een vreemde uh, gewaarwording. Maar het is een uh, raar maar waar. En daarom zat hij dit, deze week in die brug. Br br br br en nu gaan we dan naar Jurk. Niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapte wonderling, nooit gezien en nooit gehoord en nooit begrepen. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapte wonderling, was er klaar mee. Op een dag toen is hij voor de klas gaan staan. Niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed, niemand, niemand, niemand vond ze leuk Niemand vlogde, niemand zag, niemand, niemand, niemand, niemand zei, niemand, niemand, niemand, niemand niemand, niemand, vond Niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, Dit is Henk. Henk en zijn vrouw Joke gaan als enige in Nederland op de PvdA stemmen. Maar Joke twijfelt nog. Henk eigenlijk ook. PvdA. Misschien. Dit is Henk. Henk gaat naar de voedselbank om arme mensen uit te lachen. Hadden ze maar harder moeten werken. VVD. Eigen schuld, dikke BMW. Dit is Henk. Gewoon een beetje op een bankje zitten te niksen. Zit je lekker? Hé, hey, hallo, mafketel. Is een normale vraag toch? BNL, daar kun je toch gewoon antwoord op geven? GELUIDEN. Dit is Henk. Terwijl de zorg kapot bezuinigd wordt en de directeuren en in Brussel het groot kapitaal en bijstandsmoeders met een twee hoog achter met de pet. SP, een schande. Dit is Denk, dus niet Henk. Trap er niet in. Denk, niet Henk. Dit is Henk. Ik wil nu eigenlijk naar huis, maar overal staan Marokkanen. PVV. Gewoon naar huis. Dit is Henk. Maar het allerergste is dat dit negatief afstraalt op de hele islam. D66. En nu vooruit dan maar weer. Dit is Els. Zij wil met haar vriendin trouwen. Dankzij GroenLinks kan dat. Helaas. SGP. Jammer hoor. Dit is Henk. Henk heeft jarenlang op een gloeiende plaat in Boekarest gedanst... met een ring door zijn neus. Partij voor de dieren. Zielig. U, dit is... Ik moet even denken. Niks zeggen. Was dit Walter toch? Ben jij het? Walter. Kan hij mij zien? 50 plus. Kan hij mij zien? Dit is Henk. Henk is voor Fatsoen. Daarom stemt hij CDA. Oh ja, het CDA. Die zijn er natuurlijk ook nog. CDA. Dat is lang geleden. This is Henk. Hank grew up in the south side of Chicago. En hij weet, dat it's tijd voor change in Amerika. GroenLinks. Hoop, change. Yes, we can. I have a dream. Ik ben I'm the reader One small step for me. I did not have sexual relations with Hank. Ja, dames en heren. Dat laatste stukje was natuurlijk omdat we. Uh, het hebben over de Europese uh, parlementverkiezingen die binnenkort zijn op 23 uh, mei. En de stelling die we daarbij hanteren is... De stelling. En die is deze week dat de Nederlanders te weinig weten over het Europees parlement om daar goed over te kunnen spreken. Laat uw mening weten op Facebook. Via onze Facebookpagina het Zandvoort aan het woord. Of eventueel natuurlijk Twitter of Instagram met hashtag Zandvoortaanhetwoord. aan het woord. En natuurlijk kunt u uh, reageren naar ons mailen met redactie. ZFM Zandvoort.nl. Of bel met de studio met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Uh, Marije, wat vind jij van de stelling? Nou, ik ben het er mee eens. Want uh, het is dat jij me op mijn site wijst waar ik nog niet was geweest. <laughs> dat is het Eurovisie Songfestival. Nee, ja, eerlijk is eerlijk. Uh, ik uh, moest wel even erin gaan lezen. Want ik ben me er ook niet heel erg van bewust. Wat het nou precies... Ja, ik ken Frans Timmermans, maar... Ja. Ik weet niet of het dan heel ver komt. <laughs> Nou ja, hij wil uh, geloof ik... voorzitter worden van de Europese Commissie. Uh, als eerste... zal ik dan even... Uh, aan de luisteraars uh, ook wijzen op de site. Ik zal hem later ook even op onze Facebook... pagina zetten. Aangezien... hij dan ook daar... Um, uh, als je hem daar uh, leest... Uh, daar kunt u alles lezen over... Uh, wat... Uh, nou de, het Europese Parlement... is en wat het... Doet en dan uiteindelijk ook hoe het nou precies in elkaar zit. En hoeveel ze verdienen. Dat vind ik echt uh, heel interessant. En er staat ook hoeveel ze verdienen. En uh, um, ik zou graag zo'n salaris hebben, Elke maand. Moet ik heel eerlijk zeggen. <lacht> ja, Zeker met ik. alle vergoedingen die ze er ook nog bij krijgen. Kan ik maar ergens inschrijven? Want ik <lacht> <lacht> <lacht> Moet je toch eerst echt lid worden van de partij. En ook echt daar politiek actief voor worden, geloof ik. Ja, maar dat, maakt dat me niet uh... uit. ga ik wel doen hoor. Geld. <lacht> Kom maar op. Oké, nou, de Europese verkiezingen zijn zijn Dus op 23 mei en uh, de site die wij het hebben, die is gewoon van de NOS en daar hebben ze 28 vragen neergezet waarin ze eigenlijk uitleg geven. Als u op de vraag drukt krijgt u namelijk het antwoord. Uh, de, uh, hoe heet het, de site staat nu ook uh, op onze uh, Facebookpagina, dus je kan u het lezen. Uh, nou, de eerste vragen zijn op zich niet zo interessant, want dat is uh, uh, Europese verkiezingen. Uh, waar kan ik eigenlijk stemmen? Waar kan ik eigenlijk voor stemmen? Nou, uh, uh, wanneer kan ik naar de stembus? Uh, waarom houden ze de verkiezingen niet op één dag? Nou, dat heb ik net uitgelegd. In Nederland mag dat niet. Omdat uh, op zaterdag en zondag mogen wij volgens onze stemwet niet uh, verkiezingen houden. Uh, en in uh, uh, Engeland is het zo dat zij altijd op donderdag... Uh, stemmen en daarom is dat ooit zo besloten... dat het verdeeld wordt over uh, uh, bijna een hele week. En 26 mei is dan ook definitief de laatste dag dat er gestemd kan worden. Hier je uh, dan zin staan die ik echt fascinerend vind trouwens over de Britten. Ook, ook de Britten liggen dwars. Ja. <laughs> dan denk ik, ja, maar ze liggen altijd de hele Ligt tijd dwars. Dwars. Nou, mij... Het stomme is nog dat ze nu dus eigenlijk ook weer moeten gaan kiezen... Terwijl ze eigenlijk bezig zijn met de brexit. Ja, en als ze we dus wel een brexit hebben, lees ik hier. Dan gaan die uh, stemmen. Dan gaan die plekken, blijven gewoon leeg. Ja, klopt. En dan hoeven <laughs> ze toch niet te gaan stemmen. Het stomme is, het is zelfs... <laughs> kijk, stel dat ze nu gaan stemmen. En ze gaan er toch in augustus uit of zo. Want eigenlijk zou dat moeten. Hè, ze zouden er al uit moeten zijn nu. Maar goed. Uh, maar ze gaan bijvoorbeeld in augustus uit. Dan betekent dat die plekken leeg blijven tot en met... Um, 2024. Dat is wel een kostenbesparing. Dat wel. Ja, ja klopt. Ja. Um, Oké, okay, dan gaan we even kijken naar uh, de rest van de vragen. Um, nou, woning in het buitenland kan je dan ook stemmen. Tuurlijk kan je dan stemmen. Dan moet je een speciale stempas voor aanvragen. Uh, maar dat is niet anders als dat je gewoon bij onze verkiezingen hebt. Um, dan krijgen we vraag 6. En dan gaat het echt over... Uh, wat doet het Europese parlement... Exact. Nou, in het Europese parlement uh, zitten, net als in Den Haag... verschillende politieke partijen. Uh, zij vertegenwoordigen onze stemmen uh, binnen de Europese Unie. Uh, en het parlement stemt over de wetsvoorstellen... Uh, heeft zeggenschap over de begroting... en controleert uh, de andere EU-instellingen... zoals de Europese Raad en de Europese Commissie. Ehm... Uh, dan dat betalen gaan we zo even over, want dan ga ik even kijken waar het ook weer staat. Uh, want we, de Europese, uh, uh, hoe heet het? De uh, uh, Europese Parlement bestaat dus, uh, of tenminste de Europese Unie bestaat dus uit drie uh, eigenlijk drie dingen. Dat is dus het Europese Raad, de Europese Commissie en het Europese Parlement. Nou, de Europese Raad, dat is niks anders dan de uh, uh, hoe heet het? De leiders van ons land. Uh, van de landen. Dus dat betekent gewoon Rutte en Merkel en uh, Macron. Die komen bij elkaar. En dat is, die vormen samen de Europese Raad. Daar heb je tussen nog een andere optie zitten. Dat is dan een. een uh, uh, hoe heet het? Uh, een uh, raad voor een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld landbouw of dergelijke. Daar komen alle ministers van landbouw bij elkaar. En, die hebben dan, en zij nemen de beslissingen. Dus zij bepalen eigenlijk wat er gaat gebeuren. Dan krijg je de Europese Commissie. En de Europese Commissie is eigenlijk niks anders... dan de uh, uitvoerende uh, partij. Zij zorgen ervoor dat uh, datgene wat de Europese Raad wil dat dat uitgevoerd gaat worden. Zij uh, bepalen de begroting daarvoor, ze bepalen hoe en dergelijke. En dan heb je het Europese parlement, en dat is net zoals hier in Nederland... het parlement controleert de regering en de uitvoerende macht. Dus dat betekent dat het Parlement, uh, uh, Europese parlement... controleert de Europese Commissie en de Europese Raad. Daarom zijn de 751... Uh, uh, uh, partijleden daar. Uh, voor de commissie is het zo dat ieder land heeft één commissielid erin zitten. Maakt niet uit hoe groot het land is en hoeveel inwoners het land heeft. Het heeft één commissielid in de Europese commissie zitten. Nou, dan uh, heb je uh, uh, heel veel uh, partijen uh, natuurlijk. Elk land heeft zijn eigen partijen daarom heeft de Europese... Uh, wij kunnen hier bijvoorbeeld gewoon op VVD, SP, GroenLinks... Um, hoe heet het? Uh, zelfs ook Forum van Democratie. Ook al zijn ze tegen Europa stemmen. Um, maar zij kunnen... Uh, hoe heet het? Um, nou ben ik, kom ik er even niet uit. Uh, zij zitten zelf weer in een soort fractie. En die fracties in de... Hoe heet het? In de Europese parlement... Uh, die bepalen uh, welke richting. En daar moet ik daar één ding over zeggen. Het is dus zo dat sommige partijen hier in Nederland... in Nederland verschillend zijn... maar in Europees verband eigenlijk niet. Want die zitten in samen in een fractie. Nou, dan kan ik uh, uh, hier kijken. Dan heb je, heb je hier dus een paar van de dingen. Uh, een stem voor PVV is dus een stem voor uh, Europa van nazi's. Zo uh, voor Naties en Vrijheid. Dat is de fractie waar de PVV in zit. In diezelfde fractie wilt het Forum van Democratie gaan. Uh uh, oh nee, hier zie nee. ik zelfs dat Forum Democratie <laughs> wil zich aansluiten... bij de Europese conservatieven. Waar de ChristenUnie en de SGP al lid van zijn. Is en daar dat... zitten dus de SGP en de ChristenUnie dus ook al in. Maar dat de... is toch heel fascinerend. Als je als Forum voor Democratie bij zoiets gaat aansluiten... Ja, ja. gaan we weer over Forum voor Democratie. Ik wil eigenlijk niet erover praten, <laughs> maar ik vind dit ook weer fascinerend. Dan denk ja. ik. Nou, ja, sommige dingen zijn niet zo logisch. Hier heb je bijvoorbeeld uh, de SP en de PvdA. Die zitten in de... Nou, kan ik dat niet uitspreken? Nee, SP en Partij van de Dieren. Partij van de de Partij van de Dieren is dat, ja, sorry. Partij van de Dieren. Die zit. Even kijken, waar staat het? PV. Ik kan het niet vinden, joh. Ik weet niet hoe het heet, maar uh, die zitten samen in een fractie. PV, uh, PSP en PVD, Partij voor de Dieren. GroenLinks is bijvoorbeeld lid van de Groenen. Dat zijn alle groene partijen binnen Europa die zijn uh, lid van de Greens. Um, maar bijvoorbeeld VVD en D66 zitten ook samen in één fractie in de Europese Unie. Ehm... Um, dus daar maakt er dan niet zoveel verschil. Op zich valt, als je hier in het lijstje kijkt, valt het eigenlijk wel mee. Alleen het meest vreemde is inderdaad het ChristenUnie, SGP. Uh, dat die bij elkaar zitten. Dat snap ik dan nog. Maar het Forum voor Democratie... Maar dan staat daar ook Forum voor Democratie bij. En die is heel vreemd. Maar die Europese partijen waar VVD en D66 in zitten... die klinken echt als strijders... Dat uh, een, soort, alde. Ja. een soort Game of Thrones-alliantie van liberalen en democraten voor Europa. Ja, dat uh, <laughs> zo klinken ze dus inderdaad. Ja, alleen je. ik weet wel dat Macron <laughs> bijvoorbeeld met zijn partij uh, er ook in zit. Um, dus er zijn wel meerdere partijen die voor je. Die... Het gekke is alleen, D66, uh, ook een liberaal en democraat, um, is voor Europa. VVD is oorspronkelijk tegen Europa. Ja, je moet het niet zo moeilijk gaan maken nu, Nee, dat... Ik, ik, dat hele plaatje al, uh, dat je denkt, ja. van, wat staat daar? Nou, uh, het belangrijkste is uh, eigenlijk even voor nu nog... dat, uh, en dan gaan we zo meteen over naar het nieuws en dergelijke... het belangrijkste nu nog is... Um, uh, wie zijn de lijsttrekkers in Nederland? En dan zie je ook opeens partijen meedoen... die uh, heel veel mensen niet uh, uh, kennen, zoals... Uh, Jezus leeft. Um, die zit wel in de Europese uh, Unie. Maar die zit niet hier in, in de Nederland in de Tweede Kamer. Um, hier hebben we bijvoorbeeld uh, D66. Dat is Sophie in het veld. De meeste mensen kennen haar wel al. Um, Esther de Lange van het CDA. Marcel de Graaf van de PVV. Um, die is ook al wat langer bekend. Malik Asmani van de VVD. Dat zegt me niks. Dat is iemand anders dan um, de welbekende... En nou kan ik niet op zijn naam komen. Um, de man die het eerst deed in het Europese parlement voor, uh, voor de VVD. Um, Arnoud Hoekstra is van de SP. Frans Timmermans. Nou, die kennen we bijna allemaal wel. Die is van de PvdA. Peter van Dalen, van de ChristenUnie-SGP. Dus die hebben ook gezamenlijk één iemand voor in het Europese uh, Unie. Um, Bas... Uh, Eik Hout, dat is van GroenLinks. Anja Hazenkamp, PVD, Partij voor de Dieren. Ik raak altijd in de warm door dit stomme uh, uh, afkorting. Uh, Twan Manders, 50 plus. Florence van uh, der Spek, Jezus leeft. Uh, Ajan Tonka is van Denk. Ik denk dat ik dat verkeerd uitgesproken heb. Nee, uh, Paul Berensen van uh, De Groene. Nou, die is bijvoorbeeld ook niet uh, in Nederland. Maar wel in de Europese Unie. Ze zitten samen met GroenLinks in de Groene uh, Fractie. Uh, Dirk Jan. Pink van Forum van de Democratie. En Sent Vira van de Regio en Piratenpartij. is ook mooi, hè? Jezus en piraten. Ja. ja. Dat, ja. En Reinier van Landschot van Volt. En Volt is de, partij, de enige partij die echt alleen maar Europees is. Um, nou, dan gaan we zo meteen over uh, naar uh, de muziek. En dan gaan we de rest nog even uitleggen en behandelen. En dan ga ik nog wat vragen stellen aan Marije over het Europese parlement. Of zij dat weet of niet weet. Um, dan gaan we zo meteen terug. Hier heeft u eerst de, de steen van Bram van Meulen.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 steun verlegd in een rivier of aarde nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten ik lever de bewijs van mijn